omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke, ongerekte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof zoveel kostbaar bedankt vergankelijk goud dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. En het stukje dat we nu gaan lezen, dat staat al vanmiddag bijzonder centraal. Wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen toen ze profiteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerde vast te stellen op welke tijd, zoals het Grieks Kairas, dat is het moment dat God bepaald heeft, op welke tijd en op welke omstandigheden Christus geest die in hen werkzaam was, doelde, toen deze hun zei dat Christus zou leiden en daarna in Gods luister zou delen. Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor hen zelf bestemd was, maar voor u. En nu is deze boodschap u verkondigd door hen die het, u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de Heilige Geest, die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Nou, een onderwerp is dan, ik weet wat engelen niet weten. Paulus schrijft deze brief aan mensen die. Uh, alleen met ik zit dat hier. prettig. Aan mensen die nog nooit iets van de God van Israël hebben gehoord. Ja, wat ik al zei uit de verte. Maar zij waren, zoals we het nu noemen, heidenen. En die waren met hele andere dingen bezig. Maar niet met de God van de Bijbel. En dan is hun het evangelie gebracht. En dan ineens geloven ze dat. Dat is elke keer wel een wonder hoor. Want uh, het zijn hele gekke dingen eigenlijk die ze geloven. Dingen die je gewoon niet begrijpt. En dingen die mensen vandaag ook helemaal niet begrijpen. Het is niet logisch. Je kracht achter je oren, je zegt hoe zit dat nou, kan dat allemaal wel? En wat moet ik mij daar nou bij voorstellen? De mens van toen is wat dat betreft niks anders dan de mens van vandaag. En dat is al iets wat we goed om te houden dat geloven in God iets is dat boven ons uitstijgt het is zo bijzonder je kunt het gewoon niet begrijpen dan geloven en onze handicap is dat we het willen begrijpen en grip op willen hebben maar als iets veel te groot is dat ons verstand en ons besef. Dan kunnen we het toch niet in de grip krijgen. Dus je moet een drempel over als je wil gaan geloven eh, om te accepteren wat God zegt. En daarvoor is God de Heilige Geest nodig. Er is geen mens op aarde die gelooft in Jezus. Zonder dat de heilige geest te de pas is gekomen. Ik kan honderd keer. De mooiste boodschappen uit de Bijbel doorgeven. Maar alleen de heilige geest kan maken dat ze zeggen. Het is waar. Ik zie het. Ik geloof het. En ik leef eruit. Dat onbegrijpelijke hadden die mensen daar. In Klein-Azië, Turkije en omgeving enzovoort. Uh, meegemaakt. Ze hadden mensen gehoord, Paulus of anderen, Peter misschien ook wel. Weet je niet precies, maakt niet zoveel uit, ze hadden evangelie gehoord. En ze kwamen op een van de manier tot geloof. En dan komt er een paar woorden tegen in vers 10. Die van groot belang zijn vanmiddag. Wat die redding inhoudt. En even verderop. Ze profiteerden over de genade. Die u ten deel zal vallen. Eerst de redding. Als ik nou straks uh, naar de ringvaart ga. En ik zou niet kunnen zwemmen. En ik ga op de brug staan. ...en in een dolle bui spring ik naar beneden... ...misschien omdat ik dronken zou zijn of zo. Als er niemand is die daar naartoe komt... ...weet ik één ding zeker... ...ik vlieg. Want ik kan niet zeggen. Ik moet gered worden. En dat is het woord wat de Bijbel hier gebruikt... ...en in heel de Bijbel wordt het woord gebruikt. Redding. Je hoeft alleen maar gered te worden... ...als je gered moet worden... Als de dood je omgeeft, als je Ik, ik red het niet meer. Ik ga er al onder door. Ik overleef het niet. Ik ga dood. En dat is de Bijbelse boodschap ook. En dat vinden mensen heel leuk om te horen. Ik kan het ook niet helpen. Het staat in de Bijbel. Er is alleen maar redding door de Heer Jezus Christus. Als mensen gerekt willen worden en zeggen. Alles best, maar geen Jezus. Dan kan ik alleen maar zeggen. Ik denk niet dat het schreeuw Ik weet het wel zeker. Want zonder Jezus. Kun je niet eeuwig gered worden. Kijk, God houdt niet van half werken. Die wil ons helemaal hebben. Van begin tot eind. En die wil ons echt het allerbeste geven. Je wil zeggen, hier, je hoort bij mij voor altijd. Straks als de nieuwe hemel en de aarde er zijn, waarover er gesproken wordt, die onvergangelijk erven is. Dan wil ik jou bij me hebben. Daar op een plek waar geen schuld en geen zonde en geen verkeerds is. Nou, zegt de Bijbel, dat kan alleen maar door het geloof in de Heer Jezus Christus. En daarom kan ik stappen dat mensen zeggen, ik vind dat toch wel arrogant van die christenen. Dat ze zulke soort dingen zeggen. Ik vind het knap, arrogant en ook irritant. Ja, ik snap ik. Maar ik kan één ding zeggen. Als je de Heer Jezus echt ontmoet, dan vind je het niet meer irritant. Dan zeg je: dat is het Hij heeft mij gered. Dacht je? Dat die mensen daar in klein Azië dachten dat ze bezig waren dood te gaan helemaal niet. Het ging toch prima. Ze zat in de business Ze deden dit en dit en dat. Maar door de heilige geest zagen ze ineens hoe hun situatie was. Dat ze mensen waren die fouten maakten. Die zelfs erge fouten maakten. Dat schuld zich opstapelde. En dat je honderd keer sorry kan zeggen. Maar dat je niet weer goed kan maken, echt goed kan maken. wat verkeerd is ze gegaan. En dat ze ook geen goed, geen reëel beeld van God meer hadden. Dat was ook duidelijk geworden voor ze. Nou, schuld en de macht van de zonde, die gingen ze ontdekken. Ik hoe is het mogelijk, ja. Ik word getrokken eigenlijk door dingen die niet kloppen. Ik merk nu ineens, nu ik die boodschap van die mensen hoort, dat ik de neiging heb om eerst goed voor mezelf te zorgen. Dat ik het oké okay heb. En dan komt de rest zo. En nu ik ontdekt dat God er is. En dat hij van me houdt. En dan sta ik niet meer op de eerste plek. Maar staat mij redder op de eerste plek. Nou, en uh, als je over uh, redding spreekt. dan spreek je ook over. Uh, over dood. Dood. Dat is. Uh, nou, gewoon de dood ook. Is tussen zes plantjes. Ik geloof. in de Heer Jezus Christus. En ik heb één ding zeker als de heer Jezus niet terugkomt voordat ik overlijd en tussen die zes planken kom dan zit ik wellicht wel in die kist maar mijn eigenlijke ik is bij Jezus en dan zullen ze mijn lichaam gaan begraven, dat hebben we zo geregeld. ook in het testament, ik wil begraven worden en als Jezus terugkomt dan sta ik op met een verheerlijk lichaam En de dood heeft ook nog een andere notie. Dat is dat je helemaal verstoken bent van God. als geestelijke dood. God is licht. God is leven. En als ik buiten de lichtkring van God wil zijn. En buiten het leven wil zijn. dan kom ik terecht. In de dood. En de Bijbel zegt nog een beetje sterker. Dan weet je hoe je eigenlijk al geboren wordt. Elk mens wordt al geboren dat hij in die dood ligt. Maar ik kan een leven maken, zegt God. En daar heeft Jezus voor gezorgd. Dat is het prachtige evangelie van God. En daar heeft het leven ook zin. En die mensen uit Klein-Azië ontdekten door de boodschap van Jezus die ze hoorden, dat ze hadden geleefd in, in, in leegte eigenlijk. Ach ja, het was wel fatsoenlijk en ze deden van alles. Maar ze misten de waarachtige dimensie van het leven, dat ze verbonden waren met God. En dat ze altijd toekomst hadden, hoe donker het er hier op aarde ook uitzag. Ze hadden altijd toekomst. In die woorden spreekt Peter zo tegen ook al heb je het korte tijd nu akelig, ellendig. Maar je weet het, hè. En God is er voor je. En God zal je vasthouden. <tied> nou, zo zijn die woorden reddende. En, en de genade. De genade van God. Ja, en bij die genade. dan heb je ook weer uh, een paar van die uh, irritante aspecten. Uh, dan heb je het. Uh, uh, het feit, dat dat geloven die mensen ook in Kijn Azië, dat hun leven totaal en radicaal was gered. Ik was dood en nu leef ik voor de volle honderd procent onaantastbaar. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Wat er ook gebeurt. Niets, niets, niets. Het leven is totaal gered. Door de Heer Jezus. Je kunt het snappen, nee. Je kunt begrijpen, nee. Je kunt beleven, je kunt geloven. Je kunt geloven, ja. Door de Heilige Geest. Die kan het ons laten geloven. En dan... Hoeveel mensen hebben het niet meegemaakt? Die echt van, ja dat kan allemaal niet hoor. Gek verhaal. Totdat God op een bijzondere manier... ...ingreep in hun leven. En toen ze eens ...wat stom dat ik dat niet gezien heb. Wat gek dat ik dat niet kon geloven. Bizar, hè? Maar God kan en wil niet liever... dat we hem zullen kennen. Nou, het leven is totaal en radicaal gered ...en de verlossing is een historische realiteit... Golgotha ligt achter ons. En het graf van Jezus is leeg. En weet maar in 1 Korinther hoofdstuk 15. Daar zegt Paulus. Jongens ik kan jullie de namen noemen. Van de mensen die Jezus hebben gezien. Toen hij opgestaan was uit de dood. En u noemt er hele ris op. Al die mensen. Ze leven nog. Uit wil weten. Ga ik maar naar ze vragen. Als je weet dat er niks van klopt. Ga je dat niet opschrijven. Ze konden het checken. En voor Paulus was het niet nodig. Die was ook door God omgedraaid. Zomaar onderweg. Toen hij bezig was. Hij wilde de gemeente van God vernietigen. Hij haatte Jezus. Ploep. <lacht> Als God het wilde. Hij veranderde hem. En hij werd de evangelie verkondigd. Ongelooflijk. Ja. Dat kan God. En de meeste brieven in de Bijbel. Uit het Nieuwe Testament. Zijn door Paulus geschreven. En wat ook zo irritant is, is, en dat omdat je het ook gewoon niet snappen kan, dat, dat Jezus dan, dat dingen hebben we afgelopen tijd ook al gedacht, Jezus is gestorven aan het kruis, heeft geleden, enzovoort, en is opgestaan uit de dood, en daardoor zijn onze zonden, als we in hem geloven, vergeven, en, en hebben we eeuwig leven, en tegelijkertijd was Jezus ook gewoon mens. Hij was God, maar hij werd geboren als een mens. Dat kunt u niet Nee. Maar jongens, we zijn te beperkt. God is groot. Ongelooflijk groot. Dit gaat onze petten boven, ja. Logisch, tuurlijk. Maar het was wel zo. Dat God naar deze verschrikkelijke aarde kwam zich doodelijk maken in Jezus Christus. Om ons leven te geven. Ongehoord. Kun je alleen maar zeggen: Wat heeft God een ongelofelijke liefde voor ons gehad? En wat een ongelofelijke liefde heeft Hij nu? Nou, en dan komt in deze vertaling helaas niet zo goed aan, uh, uit. Als je in vers 10 leest, dan uh, uh, op vers 11 is dat. Uh, dan gaat het erover. Dat Christus zou lijden. En daarna in Gods luister zou delen. Nou, dat is zuinig vertaald. Die woorden staan namelijk in meervoud. En daarom, de vertaling van 1951, dat vertaalt het zo: In al zijn lijden. Meervoud. En in al Gods heerlijkheid wordt nog veel mooier van. Dus alle lijden... ...heeft Jezus gedragen. Alles. Dus hij skapt mij ook... ...als ik worstel, als ik het moeilijk heb... ...en als ik het niet zie zitten. Hij weet het. Hij snapt het. Al zijn lijden. En daarna al zijn luister... ...al zijn heerlijkheid, al zijn glorie. Opgestaan uit de dood. Naar de hemel gegaan. Hij zit als koning... ...naar de rechterhand van de vader... En hij komt terug, de koning der koningen, de heer der heren. hij staat er helemaal boven, helemaal boven. Want hij heeft alle macht. Ja, en dat gingen die mensen te razen geloven. Ze horen het evangelie van Jezus, van de opstanding. En, en de Heilige Geest gebruikt dat er die er een knop in je leven. Yes. Dit is wat we nog niet kenden. En nu kan ik zeggen. We misten het. Toen miste ik het niet. Maar nu. Ik zou het niet meer willen missen. Dat leven met hem. Ik ben verlost. Volkomen verlost. Ik was dood. Maar met Jezus ben ik opgestaan in een nieuw leven. Niets. Niets. Kan me meer van hem scheiden. Ik ben voor altijd van hem. En. Dat is zo bijzonder. Dat is een, een mysterie eigenlijk ook. De profeten hebben voor Jezus geschreven van deze dingen die gebeuren zouden. Maar die snapte er toch helemaal niks van. Hoe dat precies zou zijn. Eén ding hadden ze door. Het is iets geweldigs. Maar verder hoe het vormgegeven zou worden. Geen idee. En uiteindelijk de engelen. Die zeggen ook. Ja. Ik snap het ook niet door. Vanmorgen vijf over acht is dus onze derde kleinkind geboren in Leuze. Dus we waren al weg naar de kerk. Al met schouwfietsjes. Want we dachten nou, dan gaan we misschien naar de kerk. Mijn auto is even stuk. Dus ik moest toch het openbaar vervoer. Gaan we gauw heel snel naar Leusden toe. Want tien tegen één. En ja, Anje, mijn vrouw, die kon ik niet meer houden. Ik zeg: ga jij maar vast uh, naar Leusden toe. Dan kom ik naar de dienst wel daarnaartoe. Kijk, ik... Ik heb zes keer meegemaakt een bevalling met mijn vrouw. Maar eerst zei ik weet er geen klap van wat zwanger zijn is. Ja ik heb nog niet buik dikke net. Ik heb dat gevoeld dat mijn kind schopte enzovoort. Ik heb er van genoten. Ik weet niet wat zwanger zijn is. Dat weet je dan pas als je het zelf vertegenmaakt. En daarom wil ze het dolgraag. Naar Salome toe, met je dochter, die het tweede kind gekregen heeft. Maar jij weet wat het is. Nou, zo is het de ellers ook. De ellers die zeggen: ik weet niet wat zonde is. Hij weet alleen maar van de heerlijkheid van God. En, en, maar jullie weten wat zonde is, afgeschermd van God, niet in het licht, in het donker. Hij zit altijd in het licht, zeggen die elle. Ik weet niet wat dat is, schuld? Ja, ik we weten het begrip wel. Maar wat dat werkelijk is, net als een zwangerschap. Dat weten we weten het helemaal niet, we weten niet wat het is. Nou zeggen die mensen, geen aanzien, maar wij weten het wel. Het ontdekt door de Heilige Geest. Maar we weten ook wat verlossing is. En het feest wordt voor ons alleen maar groter. En zo beschrijft Petrus dan. Dat is dat is Als je, als je een, een groepsfoto zou maken van de personen die genoemd worden in vers 12 van dit hoofdstuk. Dan, dan zou je in het midden eh, zou je die mensen daar in kleina zien. Die gewone gemeenten die nog maar net tot geloof gekomen zijn, met hun En hun onhebbelijkheden, hele simpele gewone mensen niet meer. Die staan in het middelpunt. De gemeente. Is de plek waar God woont in de Heilige Geest. Zo schrijft Petrus. Daar woon ik. Ik woon in jullie. Ik woon onder jullie. En Petrus steekt ze ook centraal in de groepsfoto. Hij zegt: Oh ja, daar waren profeten bij. Die hebben ook wat verteld. Nou, die zitten wel aan het randje neer hoor. Die hoeven niet in het centrum te zijn. Niet. zijn jullie dienstbaar geweest. Ja. Al die profeten uit het Oude Testament hebben de dingen beschreven. En uiteindelijk waren ze voor jullie daar onder andere in Klein-Azië. En ons hier in het hoofddorp bestemd. En van de apostelen hebben ze het evangelie gehoord. Nou, zegt Petrus, die zetten we ook een beetje aan de rand neer. Want die waren dienaren van Christus om het evangelie te komen. God woont in jullie, in die gemeente, met die gewone mensen. Eens kijken, wat God heeft gedaan door Jezus Christus. Jullie zijn verlost. En de engelen ook bij de rand. Die kunnen eens helemaal stappen, wat het werkelijk is. En de Heilige Geest ook die genoemd wordt. God zelf hoor. Maar net als Christus gekomen om te dienen en Hij dient nog steeds. Als ik dit stukje lees, kan ik maar één ding bedenken: ik hoop dat er zoveel mensen diezelfde ontdekking gaan doen. Die wij kunnen begrijpen. Een beetje. maar wel beleven. Of geloven. En zelfs de engelen niet. Ik hoop er straks aan te denken. Dat ik een moment stil ben in het gebed. <coughs> Misschien gaan we voor onszelf bidden. Als we zeggen ja. Ik denk dat de Heilige Geest met mij nog wat moet gaan doen. Ik zie het ook niet omdat je zegt, ik heb het mensen in mijn, mijn omgeven. Die hebben nu al in gedachten. Ik ga ervoor bidden. Dat ze gaan ontdekken wie Jezus is. Ik Ga bidden of de Heilige Geest dat ze wil laten zien. En, en een paar stappen verder. Misschien belemmeren wij voor anderen ook dat ze op zoek gaan naar God door wie we zijn en wat we doen door onze levens in de stelling o God vergeef me helpen dat ik gericht ben op Jezus dat ook ik gebruikt kan worden door de Heilige Geest ik wil niemand in de weg staan alstublieft Wilt u me helpen Wilt u het laten zien ik hoop dat er zo heel veel gebed zal zijn, wereldwijd voor al die mensen wat reddingen, Dat betekent dat je ook verloren kan gaan. Ik weet het. Mensen houden niet van als je het zegt. Maar daarom zegt God dat de evangelie moet gebracht worden. En ik wil niet dat sommigen verloren gaan. hij telt. Ik wil dat alle tot bekering komen. Nou, Jezus is naar de hemel gegaan. Nog even gaan we aan denken. En, en, en ons. Het is een schone taak om iets van Hem. Te laten zien. Dat de Heilige Geest zijn werk kan doen. Door ons heen. En, en in de levens van andere mensen. En dat mensen ineens mogen ontdekken. Nou, sta ik ook op die groepsfoto. Ik mag ook in het midden staan. Die geweldige Heer Jezus heeft mij levend gemaakt. Ik ben voor altijd van Hem. God woont in mij. God woont in ons. Door zijn heilige geest. En ik heb een verre gezicht. Zo fantastisch. Ja. Inderdaad. Begrijpen? Nee. Probeer het ook. Politiek. In gesprekken leg ik al zo dingen uit. Je gebruikt een Net zoals die zwangerschap. Maar het klikje. Dat moet God doen. En. Nou dat is ook iets. Je kunt het ook zelf weer staan. Je kunt zo puur eigenwijs zijn. Dat je het niet wilt horen. God kan dat doorbreken hoor. Maar waarom zou je langer wachten? Geef je over. Geef je aan hem. Ja. Snap we samen, dank hem, midden. Heer onze God, dank u wel. Voor die geweldige boodschap die je echt niet snappen kan met je verstand. Het is, het is zo vreemd. Maar het is wel waar. God zelf bekommert zich om mij, een enkel mensenkind. En wil me zomaar uit genade voor niks gratis alles geven. Dat ik de dood niet hoef te vrezen. Dat mijn schuld overwonnen is. Dat ik voor altijd met hem ben. Heerlijker is er niet. Dank u wel, heere God, als wij die ontdekking hebben mogen doen. Fantastisch! Wat bent u goed en groot! Dank u voor het werk van de Heilige Geest. Maar we bidden ook voor mensen die die stap nog niet hebben kunnen zetten en wilt u maken dat ze uw uitgestoken hand vast kunnen pakken? Wilt u ze geloof geven? Wilt u barrières wegnemen. Wilt u ze ook zelf in laten zien. Hoe ze ook weerstanden weg kunnen nemen. Om open te staan voor u. Misschien zijn het zelf wel. Heer God. Alsjeblieft. Als u daar nou zo bijzonder bent. En als u nou zo zoveel te geven hebt. Zodat ik helemaal niet stappen kan. Laat het dan alsjeblieft. Maar zien. Kom in mijn leven. Om ons als in een moment van stilte bidden voor onszelf te veranderen.